De filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Half drie natuurlijk het weerbericht. We staan natuurlijk even stil bij het stemmen op 2 maart. Het maakt niet uit waar u op stemt, als u maar stemt. We gaan nog even kijken naar het luisteronderzoek wat CFM houdt ten behoeve van de luisterdichtheid van de diverse radioprogramma's.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 Het is een regenachtige zaterdagmiddag wel weer door. Hè? Met de muziek van Sierbem. Je hoorde uitzende jaren tachtig. Dexys dexies, mid Runners en come on Arlene. Nou, zo dadelijk gaat Sanford 1 uh, uh, voetballen. Ja. Ze voetballen vandaag tegen Amstelveen, hè? als ik het goed heb. Ja, klopt. Nou, de heren van Sanford 4 die zijn uh, vanmorgen een wedstrijd gestart om 12 uur in Hoofddorp. Oh, ze, hebben dus... ze speelden tegen Uno. 0-4 voorsprong in de tussentijd. Oh, Nou, dat is duidelijk hè. Uiteindelijk werd er 5-4... Uh... Voor, uh, voor, uh, voor de tegenstander. Ja. Er stonden ze achter. Uiteindelijk is het 5-5 geworden. Het begint mij op een bepaalde uh, eredivisie club te lijken. Weet je wel. Eerst voorstaan en dan alles weer 5 -5. inleveren. 5-5. Oh, wat een stand zeg. Okay. Jongen, jongen, jongen.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 Alleen bij ons regent het wel. Dus Dat is dan het verschil. We gaan gewoon naar Californië, want daar regent het namelijk nou, nooit. Albert Himmels westbound 747. Didn't think what to do. All that talk Tell the folks back home I nearly made it standing in the rain Oh, baby You left me standing in the rain While you were getting in a taxi I just standing in the rain Deciding that you was going home. And I was what right to the phone.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 Welcome to my silly life. Mistreated, this place, misunderstood. miss no, it's so good. It did. Do that. Yeah!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 Dat waren twee hits en bij Zandvoort op zaterdag. Hier als eerste de nieuwe single van Pink en die uit You're Fucking Perfect. Gaat het over ons, of niet? Ik denk er niet. Nee, nee, nee. nee. Eh, niet. In ieder geval niet over jou. Nee. Dan is het goed. Erachteraan <laughs> hoor je Gabriella, Chilmi en Sweet About Me. Even naar half drie, dat betekent hoog tijd voor het weerbericht. Zie je weerbericht. En daarvoor schakelen we over naar Studio 2. Daar zit Albert-Jan Vos.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 We gaan even wandelen door de regen. Vind je dat wat? Ik vind dat een helemaal goed idee. Nou, met dan je handen. lekker door de regen. Heerlijk, oh, regenpakje aan. Kaplaarzen, rubberen kaplaarzen. Ook oh, brengt me bij een plaats. Maar daar komen we zo meteen weer okay, op. En dan tegen de wind in. Oh, tell Oké. Okay. Oh, sure is. Everyone's trying to get out of the rain.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 Whether near or far, it doesn't matter where you are, so in love with each other, giving love so warm and free made our dream a reality, and it lasts forever and ever, with every step we take and every breath we make, darling, just you. did you tell you what i love you <laughs> i love you too did you get caught in the rain oh yes it was so beautiful let me tell you how it started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 Dus zullen meerdere malen per jaar gaan plaatsvinden zonder uiteraard een vooraankondiging. Maar ik vind het wel goed dat ze dat gaan doen, want het is levensgevaarlijk af en toe. Nou, meer nieuws is uh, na te lezen op uh, CFM TekstTV en ik vond het wel heel knap dat je precies synchroon liep met de TekstTV. Oké, okay, dat doe ik Ja, nou, dat, vond, dat vond ik helemaal goed. Had je een rijtje meegehaald, hè? <laughs> Zo dadelijk Joop van she's away.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 Yo, de, de single van Bill Widders en Ain't No Sunshine, When She's Gone. om een verzoekje, dus weer een uh, luisteronderzoek ingevuld. Kijk, da daar houden we van. Daar houden we van. Meer verzoeken, zijn van harte welkom, 5731969. Snel over naar het voetbal, Joop Fris. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, heer. Het leek van Golden CFM, ik spreek. Aankomende <laughs> maandag weer, Joop. Komende maandag. Kijk, we kijk, maand. kijk. Ja, inderdaad. Jawel. Is de CD al klaar, is de muziek al klaar of niet? Ja, dat wil ik even weten.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 Sorry. En uh, Ronald Kaners schuift regelmatig mee naar voren, de centrale verdediger. Dus je hebt daar een versterkt middenveld. Zal het dus nu aan en de aanval, aan de rechterkant van het veld. En die bal gaat uit en Naertsenberg mag die bal gaan ingooien. Dat laat hij over waarschijnlijk aan Patrick van der Oort. Inderdaad, van der Oort die gaat die bal inbrengen. En we spelen zo, zeg maar, op de helft van, de helft van uh, Amstelveen. En daar gaat die bal komen. Nee, nog niet. Ja, toch naar. Even kijken, Michel. Uh... Michel en die, die wordt verdedigd daar, maar die verdediger schiet die bal helemaal ver in het gebied van Zandvoort over de zijlijn. En dan gaat Kira Kool die bal gooien naar Boy de Vett. Boy de Vett mag die niet pakken natuurlijk, maar dat is ook helemaal niet nodig. Hij heeft ruimteschot. en speelt de bal naar links naar Billy Visser. Visser, diepe bal. Naar niemand, want daar staat helemaal niemand. Uh, alleen een verdediger van Amsterdamveen, die kan die bal wegspelen en die speelt daar een medespel in de voeten.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 Ik denk dat ze gisteren wel wat ingenomen hebben. Re Regenpak aan in dat soort deer? Ja, ja. ja, helemaal goed. Kaplaars aan. <laughs> Kaplaas, ja. Ik zie het helemaal voor me. Nou, In ja. ieder geval uh, wordt er vandaag gewoon gevoetbald. En inderdaad, inderdaad ene week wordt de wedstrijd uh, afgelast. En is het beter ja. dan nu. En nu gaat het ja, ja, gewoon door. Ja, ja, ja. ja. Helemaal apart. Ja, nou, kijk, als je een bevroren veld hebt, dat is erger dan een nat veld. Een bevroren veld schop je helemaal stuk dat uh, elke pas die je maakt, die bovenlaag... dit is maar, laat maar zeggen, 2-3 mm is ondood. Die gaat helemaal stuk. En dan heb je veel meer schade dan met een natveld. Want dan haal je er wel even toe een plag uit. Maar als hij er weer in wordt wordt... Dan gaat dat weer goed en uh, groeit met weer aan. Dus ja, het is wel begrijpelijk dat als, er, als het veld hard is, dat er dan niet gespeeld gaat worden. Oké. Okay. Anders heb ik nog een uitslag van het vier. Ik weet niet of je daar geïnteresseerd bent. Ja, 5-5 he, is het. Ja, 4-5. jongen. Jonge, jonge, jonge. We hadden het er aan het begin van de uitzending over. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ja. <laughs> goed, straks komen we weer bij je terug, Jan. Goed, plader. Dankjewel. Dat was Jamp van eerst. Vanuit een uh, nat veld, hè. Daar is het aan het regenen, joh. Nou, bij de studio bij C CFM ook, hoor.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 En wederom een uh, enquête ingevuld van CFM op www.zfmsanvoort.nl Voor deze single van The Real Thing en Can You Feel The Force? Nou, voor de volgende plaat gaat het ook gelden, Gerards. Vergeet hem niet in te vullen op www.zfmsanvoort.nl Laat weten wat jij vindt van CFM en dan gaan wij voor jou draaien. Karla Kano van Dingetje. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken Een prachtig live, het is niet om te zaken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 Tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem Ik wil het graag aan. doen. Is dat ik die maar nu tot aan je schenen Het is nu echt gedaan met mijn geduld En mijn dekbed moet ermee gevuld Mezen en Kale Kale Kano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 de dietje ons eigen Frank Paardenkoper en zo Met de Kala Kano. Hij werd aangevraagd door Gerard. Zo dadelijk het volgende uur van zoveel op zaterdag weer het vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag. We spelen vandaag tegen Amstelveen 1 in The rain. Ja, en dit is de laatste alweer Lillian is dat, is dat 22. When she was 22, future bright.